Ja, heerlijk om zo met elkaar samen uh, te zingen. God ontmoeten, ook in het zingen. Prachtig om te zien, Gods goedheid voor baby's. En uh, nu horen we ook uh, Gods goedheid voor ons allemaal. En dat gaat over Pasen. Want over twee weken is het Pasen wereldwijd het belangrijkste feest voor uh, de kerk. En ook in mijn persoonlijke leven het belangrijkste feest van mijn leven. En daar gaan we uh, aankomende... Weken bij stilstaan. Dus daarom in drie passen naar Pasen. En uh, het thema voor vandaag in deze serie is... Is Pasen heel goed nieuws of is het half goed nieuws? Want bij Pasen vieren we dat uh, Jezus is gestorven van het kruis... ...en uh, dat hij opstaat uit de dood. En dat is wat christenen wereldwijd noemen het goede nieuws, het evangelie. En ik zou willen stilstaan bij dit thema, heel goed nieuws of half goed nieuws, aan de hand van een stukje uit de Bijbel, uit het Bijbelboek Efeze, geschreven door Paulus, een van de volgelingen van Jezus. En we lezen uit dat Bijbelboek slechts één vers. Dus ik nodig iedereen uit om eventjes de Bijbel erbij te pakken. We lezen één vers en daar kijken we met elkaar naar. Uh, hier liggen ook Engelse vertalingen. Uh, maar in de Nederlandse Bijbel die onder de banken ligt, zal ik even het bladzijdennummer roepen. Het is, in V's, hoofdstuk 5, dat is bladzijde 1826 in de Nederlandse Bijbels. Bladzijde 1826, Efeze 5, vers 1. En we lezen straks ook nog één versje ervoor en eentje erna. Maar voorlopig eventjes alleen hoofdstuk 5, vers 1. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Daar staan we vandaag met elkaar bij stil. Het verhaal van een Schotse zakenman. Laat ik hem meneer McDonald noemen. Want uh, deze zakenman die vertelde over zijn leven aan de hand van de M van McDonald's. Je weet wel, die gele M. Sommige mensen als ze deze M zien, dan begint er al een spinksel in hun mond te worden aangemaakt. Bij andere mensen die krijgen juist een misselijk gevoel. Nou ja hoe je hier ook zit, wat je achtergrond ook is, met McDonald's. Het gaat eventjes over die M. Toen meneer McDonald's uh, vertelde over die M, toen zei hij, dit was mijn leven. Me. Het ging altijd over ik. Het ging altijd over mijzelf. Ik leefde voor mijn eigen interesses en ik leefde voor mijn eigen plezier... En ook al was ik bijna nooit echt alleen, was ik nooit echt me, myself en I. Uh, ik had namelijk heel veel contacten via Facebook en LinkedIn en ook allerlei feestjes. Toch draaide het altijd helemaal om mij, om me. Maar ik ontdekte, het was een schijnwereld waar ik in leefde. Dat merkte ik toen ik op een dag in mijn jacht, in mijn prachtige boot, volledig doordraaide. Mijn voorraad aan oplossingen raakte op. En ik kwam mijzelf tegen. Toen begon het op mezelf door te dringen dat ik in een omgekeerde wereld had geleefd. En nu draaide meneer MacDonald het papiertje waar hij een M op had geschreven draaide niet om. En het veranderde in de letter W. Mijn leven stond toen op zijn kop, op dat moment in die boot. En meneer McDonald, die wees met zijn vinger naar het linker bovenhoekje, hier naartoe, en hij zei: Je zou kunnen zeggen dat het daar begon. Ik leefde in een wereld zonder God, zoals zoveel mensen in deze wereld zonder God leven. En we zoeken allemaal ons eigen geluk met onze eigen waarheid. ...en we willen dat allemaal beleven op onze eigen manier... ...die ook goed bij ons past. En zo leefde ik ook. Maar toen ging meneer McDonald met zijn vinger langs die gele lijn naar beneden... ...en hij zei, ik kwam op dat moment langzaamaan in een diep dal terecht. En er ontstond verwarring in mijn leven. Voor het eerst in mijn leven begon ik te beseffen... ...het gaat niet alleen maar over ik... Het gaat niet alleen maar over mezelf. Nee, ik begon te beseffen dat er ook een God is. Sterker nog, ik begon te beseffen dat ik die God nodig heb. En dit was een fantastische ontdekking in mijn leven. Het was een enorme omkeer. Je zou kunnen zeggen, om er even uh, naar de naam Zoe te kijken... mijn geestelijke ogen gingen open... En ineens ging ik dingen zien die ik daarvoor nog nooit had gezien. Er ging een nieuwe wereld voor me open. Ik begon te ontdekken wat pasen betekent. Jezus sterft aan het kruis voor mij. Als ultiem teken van liefde geeft hij zijn leven. En ik ontvang in zijn dood en in zijn opstanding ontvang ik een nieuw leven. Zijn meneer McDonald of meneer McWanald met, met een W. Hij zei. En ik kreeg een nieuwe kans van God. En ik begon aan het tweede deel van mijn leven. En nu weet ik. Nu ben ik ook niet alleen maar een schepping van God. Nee, ik ben nu ook overgegaan naar de club van mensen die zichzelf weten. Een geliefd kind van God. Zoals we dat lezen. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En meneer McDonald zei. Ik heb ontdekt, ik ben een geliefd kind. En hij ging naar boven met zijn vinger. Even de volgende weer. En hij ontdekte, het gaat niet alleen om mij, maar het gaat ook om hem. Het gaat ook om het leven met God. Maar hiermee is het nog niet afgelopen. Misschien denk je, hiermee is het al een heel mooi verhaal. Uh, meneer McDonald zit in de put... God trekt hem eruit, halleluja, prijs de Heer. Nu is alles goed, maar zo is ons leven niet hier op deze aarde. Ja, het is heel goed, maar iedereen die hier zit, die op de weg met God is, of die niet op de weg met God is, we weten allemaal, zo eenvoudig is het leven niet. Het verhaal van meneer McDonald gaat nog verder. Zijn vinger ging weer langs de volgende lijn van de letter W, naar beneden. Zo langs deze lijn kwam er een volgend dal aan in zijn leven. Een volgende crisiservaring. Een volgend moeilijk moment. Hij ging namelijk door allerlei worstelingen heen als gelovige. En uh, Michel heeft er ook over verteld, over de worstelingen waar zij zelf doorheen zijn gegaan, als volgelingen van Jezus, hebben ze ontdekt... Als volgeling van Jezus wordt je leven niet per se makkelijker. Eerder misschien zelfs wel moeilijker. Dus als je hier zit en je denkt, zal ik ook Jezus gaan volgen of niet? Nou, uh, ja, er gaan heel veel geweldige dingen gebeuren, maar het wordt niet per se makkelijker als volgeling van Jezus. En dat ontdekte uh, meneer McDonald ook. Hij was teleurgesteld omdat veel dingen niet zo gingen als dat hij had gedacht. Hij dacht, als ik volgeling van Jezus word, dan gaan er vast allerlei dingen oplossen in mijn leven. Maar dat was niet het geval. Hij dacht ook, als ik ga bidden, dan worden mijn gebeden verhoord. Maar hij ontdekte, als ik ga bidden worden soms wel mijn gebeden verhoord. Maar ook allerlei gebeden worden niet verhoord. Hij ging door allerlei worstelingen heen. Net zoals ook de naam Sevania betekent. Er zijn dingen die wij niet begrijpen. Worstelingen maken we allemaal mee in ons leven. Er zijn dingen die voor ons verborgen blijven. En dan zullen we niet ontdekken, misschien wel nooit, waarom wij dingen doormaken. Niet als dooddoenen, maar gewoon als constatering van deze realiteit. En wat meneer MacDonald ook nog meemaakte, was de teleurstelling in andere volgelingen van Jezus. Hij dacht, als ik volgeling van Jezus word, dan ontmoet ik andere volgelingen. En dat zullen vast wel ook wel hele vriendelijke, aardige, geduldige, liefdevolle mensen zijn. En hij ontdekte, dat is niet altijd zo. Volgelingen van Jezus zijn net echte mensen, ontdekte meneer MacDonald. En zo kwam hij in een crisis, toen hij nog niet zo lang volgeling van Jezus was geworden. Maar hij gaat verder met zijn verhaal. Er kwam licht in de tunnel toen ik ontdekte dat het leven van een volgeling van Jezus niet alleen gericht zou moeten zijn op ik en hem. Ik en hem, maar ook op mensen om mij heen. Zoals Jezus dat heeft gezegd, de ander, God en ik. De ander, God en ik. Zoals Jezus dat zei, de samenvatting van de hele Bijbel... Heb God lief boven alles en het tweede gebod daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. Ik begon me vreemd genoeg de nood van mensen om mij heen echt aan te trekken. Voor het eerst van mijn leven gingen gewoon mijn ogen ook open voor mensen om mij heen en voor hun nood en ontdekte ik ik ik ik, ik bulk van het geld maar het is allemaal ik ik ik en het was zelfs ook gewoon ik, ik, ik en nu met God erbij. En nu maakte ik een tweede verandering in mijn leven door. Namelijk naar God en de ander en ik. En mijn gebed was eerst, Heere God, help mij met dit, help mij met dat. Geeft u mij een nieuwe baan, geeft u mij een nieuwe vrouw. Geeft u mij uh, genoeg te eten, geeft u mij bescherming. En al die gebeden zijn wat mij betreft prima, dat bid weet ik zelf ook. Behalve van over die nieuwe vrouw. Ik ben hartstikke dankbaar. Miek, maak je geen zorgen dat ik daarover bid. Maar hij zegt, ik begon eerst bad ik... Heer, help mij. En nu begon ik te bidden. Heer, help mij met helpen. Help mij met helpen. Een soort van tweede bekering. De eerste was van ik naar God. En de tweede was van God ook naar de ander. God de ander, hoe ziet dat er concreet uit? Nou, uh, dat is bijvoorbeeld het helpen van mensen. Daar houden we ons hiermee bezig, het helpen van mensen. Concreet, afgelopen week konden we twee fietsen weggeven vanuit deze kerk. Die werden opgeknapt door onze uh, plaatselijke fietsenmaker, Sifri, die net heeft getrommeld. Daar is die. En die werden weggegeven aan mensen die gewoon de financiële middelen niet hebben voor het openbaar vervoer. En lopen is soms wel heel erg lang. Um, en daarom hebben ze nu een fiets gekregen. En er gaat nu nog een derde fiets klaar ook voor zo iemand. En het is ook het mensen uitnodigen op die reis. Ook met God en de ander en onszelf. Die focus op andere mensen. Een soort van tweede bekering wat meneer MacDonald meemaakte. En weet je, het is geweldig als mensen die persoonlijke relatie met God gaan ontdekken. Het is geweldig als mensen hier op een bepaald moment komen. Dat is een wonder, dan gaan je ogen open voor een realiteit die je eerder daarvoor gewoon niet zag. En ik wens dat iedereen toe, om dat te ontdekken. En ik hoorde vanochtend nog, vond ik heel mooi, ik had een gesprek met ook iemand hier uit de kerk, een, iemand met een hindoeïstische achtergrond. En uh, voor de update, dat is de Oase Update, uh, had ik een interview met hem. En um, voor het eerst hoorde ik eigenlijk zijn verhaal over waarom hij hier in de kerk komt als hindoeïstisch iemand. En hij vertelde, op een dag uh, was er een vriend van mij. En die vriend, die kwam hier wel vaker. En die nam mij eens mee. En die dacht eerst: wat, wat doe ik hier? Maar na verloop van tijd, toen ik hier toch een paar keer was geweest. had ik het toch wel naar mijn zin. En hij vertelde: op een zondag, net zoals hier nu vandaag. was er een moment dat ik ineens heel veel verdriet voelde. En ik wist niet waar ik verdrietig over was. Maar tranen kwamen over mijn wangen. En op een gegeven moment kwam er een hele diepe vrede. En ik sloot mijn ogen terwijl ik aan het huilen zat hier in deze zaal... en ik deed mijn ogen dicht... en toen zag ik het kruis van Jezus voor. En op dat moment wist ik, vertelde deze persoon... ik moet bij Jezus zijn. En hij heeft uh, Shiva en Ganesha... en nog allerlei andere goden... heeft hij overboord gezet. Hij heeft gezegd, ik ga nu alleen nog maar voor Jezus. En hij heeft een gedaan... hij heeft nog een alverkeers gedaan... Dat is een introductiecursus over het christelijk geloof. Die gaat hier over twee weken ook weer van start. En in die cursus heeft u op een gegeven moment ontdekt... Ja, ik wil dit leven met Jezus. En dat is het mooiste wat er is als dat gebeurt in je leven wat mij betreft. Maar het is niet alles. Het is niet nog in balans. Alleen maar me, mezelf en ik en God erbij. Nee, er komt ook op een gegeven moment een moment dat er in je leven komt dat je denkt... Hey, ik, ik begin nu ook ogen te krijgen voor mensen om mij heen. Ik ontdek, hey, ik leef niet alleen met God en met fijne mensen om mij heen. Nee, ik leef ook om er voor andere mensen om me heen te zijn. Want anders is het vooral wat Jezus allemaal voor mij heeft gedaan. En dan is het veel minder wat Jezus ook heeft voorgedaan. Want wat Jezus voor mij heeft gedaan is geweldig. Hij... Hij vergeeft mij, hij verzoent mij met God de Vader. Hij geeft mij het eeuwige leven. Hij geeft nieuwe hoop, hij geeft kracht, hij geeft zoveel goede dingen. Maar hij heeft ook allerlei dingen voorgedaan. En die zijn ook belangrijk om na te volgen. Als volgeling van Jezus zou ik zeggen, heb je twee brandpunten in je leven. Eén is uh, het vertrouwen voor wat Jezus voor ons heeft gedaan... En het tweede is de navolging van wat Jezus heeft voorgedaan. Je zou het zo kunnen zeggen. Wat Jezus voor ons heeft gedaan, dat is de basis van een volgeling van Jezus. En wat Jezus heeft voorgedaan, dat is de inhoud van dat nieuwe leven. Of nog anders kwam ik hem ergens tegen op internet. Die rijmt mooi. Wat Jezus voor ons heeft gedaan, is de vaste grond waarop wij staan. En wat Jezus ons heeft voorgedaan, is de smalle weg waarop wij gaan. En die smalle weg, dat is de weg van de navolging. Wees navolgers van God, als geliefde kinderen. En hoe doen we dat dan, God navolgen? Nou, dat lezen we bijvoorbeeld daarvoor en daarna. In hoofdstuk 4 vers 32, daar lezen we. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Dus hier lezen we over God. Hij is vriendelijk. Hij is barmhartig. En hij is vergevingsgezind. En in hoofdstuk 5 vers 2, daar lezen we. Wandel in de liefde. Ook een eigenschap van God. We lezen ook in de Bijbel, God is liefde. Wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als een offergave en als een slachtoffer. Toen hij stierf aan het kruis. Dus hoe kunnen wij dan ook meer navolgers van God worden? Door steeds te kijken, oké, okay, wat heeft God in Christus aan mij gedaan? Toen Jezus stierf van het kruis. Oké, okay, Hij vergeeft mij. Ik ga nu anderen vergeven. Oké, okay, Ik zie aan het kruis. Wanneer Jezus sterft. Zie ik de vriendelijkheid van God. Zie ik de barmhartigheid van God. Ik word niet gestraft. Maar Jezus wordt gestraft. Ik zie daar Gods liefde. Voor mij. En ik ga nu die liefde doorgeven. Zoals het in Christus is. Zo ook in mijn leven. En zo is het niet... Half goed nieuws alleen voor mezelf. Maar zo word ik ook goed nieuws voor mensen om mij heen. Amen. Zullen we samen bidden? Heere God, we danken u Heer dat u ons het leven geeft. Dat u barmhartig bent, dat u vriendelijk bent, dat u liefdevol bent... Dat u vergevingsgezind bent. Heer, hoe wij hier ook zitten, wat we ook hebben meegemaakt. Heer, er is altijd een nieuwe kans. Zoals in het leven van meneer McDonald. Heer, en ik bid u voor ons allemaal hier aanwezig dat u ons helpt om in balans te leven. Voor u, voor de ander, voor onszelf. En ik bid u ook, hier voor mensen hier aanwezig die zeggen, ja, volgeling van Jezus, nee, zo zie ik me niet. Heer, dan bid ik u dat u hen overdondert met uw liefde, met Pasen. Dat u hen overdondert met uw hele goede nieuws. Heer, zodat zij ook stappen gaan zetten op de weg met u. In de naam van Jezus. Amen. We gaan nog met elkaar uh, zingen en als je wil, als je kunt, nodig ik je uit om uh, voor zover mogelijk daarbij te gaan staan.